VVD, CDA, PVDA, SP en D66 willen snel in debat hierover met de staatssecretaris. Veel MKB-bedrijven zijn nog niet voorbereid op de brexit... en daarom start de overheid vandaag een reclamecampagne... met radiospotjes en reclameborden. Vorige maand bleek uit onderzoek dat bijna een derde nog helemaal niet is voorbereid... terwijl er voor de Nederlandse bedrijven wel veel gaat veranderen... als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. Volgens staatssecretaris Keijzer moeten bedrijven dringend kijken... hoe de brexit hun werk beïnvloedt. Het Nederlandse bergingsbedrijf Mammoet... heeft een Iraakse parlementariër mogelijk smeergeld betaald. Volgens NRC blijkt dat uit een interne memo bij het moederbedrijf SHV. Mahmoud kreeg sinds 2014 niet meer betaald voor de berging van een tanker. Door een parlementariër maandelijks 8000 euro te betalen... hoopt het bedrijf dat de zaak onder de aandacht zou worden gebracht... van de Iraakse minister van Olie. In Moskou is een schilderij gestolen uit een van de bekendste musea van Rusland, de Tretjakov-galerij. De dief haalde het werk van de schilder Kunji van de muur. Hij deed dat op zo'n vanzelfsprekende manier dat bezoekers dachten dat hij een museummedewerker was. De dief werd een paar uur later opgepakt. Het weer nog bewolkt en regenachtig. Vanmiddag kan de zon even schijnen, maar later vanmiddag zijn er weer buien, soms met natte sneeuw of hagel. Het wordt vandaag een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal.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 Het is zaterdag 26 januari, dit is Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Het is uh, 7 graden in Zandvoort, dus het valt allemaal reuze mee ten opzichte van de dagen die we eerder hebben gehad. Laten we er een mooie dag van maken. Um, wij uh, hebben een uh, uitgebreid programma vandaag. Uh, we beginnen zometeen met uh, Albert Rechterschot. Uh, hij is de directeur van Pluspunt en we gaan uh, een maandelijks gesprek ...met hem doen over de onderwerpen die er te verwachten zijn. Dan hebben we daarna de burgemeester Nick Meijer... ...die komt over de nieuwe regels van het afsteken van professionele vuurpijlen... ...buiten de jaarwisseling. Ik ben daar een groot voorstander van dat daar goede regels voor komen. En daarna komt Gina Petula en die komt praten over de borrel... ...met onder andere een tarot reading food tricks, food flex. Root, voet, nee, voetreflexbehandeling voet en <tie> zelfliefde, ademsessie stoelmassage. Nou, het is een heleboel en dat uh, gaat plaatsvinden in het Amsterdam Beach Hotel. Dan hebben we even een kleine pauze. Ja, en dan hebben we in het tweede uur hebben we Erik Weijers. Die gaat iets vertellen over het jaarprogramma van het circuit uh, in 2019. En de belangrijkste evenementen die dan in dit jaar allemaal verreden zullen gaan worden. Ook hebben we de heropening van de klikspaan. Daar gaan we praten met Marie-Louise Lok, Perders Lok en Jacobien Lok. Ik weet niet of ze alle drie komen aan het woord, maar ze zijn er. En we hebben de hertenverluisteraar van Zandvoort, Willem van der Sloot. En die gaat iets vertellen. En wat dat is, dat zult u dan straks horen. Goed, dan hebben we net gehoord de Barracuda Dream Band met He Ga je mee Naar Zandvoort aan de Zee. Dat is uitgezocht door Cor Draaier, die naast mij zit en ook mede-presentator is vandaag. Eindelijk weer een keer. Ja, gezellig, Koor. De techniek is deze week in handen van Thomas de Jong. Hartstikke fijn, Thomas, dat je er bent. Top. De, nou, de muziek was van Kordraaier, zoals ik al gezegd heb. Uh, en daar zult u van uh, verrast zijn vandaag, want hij heeft weer hele leuke plaatjes uitgezocht. De redactie deze week was van uh, Gert van Kuiken en de eindredactie Gerry Rutte. En de koffie wordt vandaag ook geschonken door Gerry Rutte. En dat alles in Hotel Hoogland bij het Watertorenplein. Heeft u zin in koffie? Uh, heeft u zin in radio? Kom radio luisteren en kijken bij Hotel Hoogland. En de presentatie wordt vandaag gedaan door Irene de Jager. Ja, en Koor Draaier, zoals ik al gezegd heb. Maar goed, we beginnen bij Albert Rechterschot. Goedemorgen, Albert. Wat fijn dat je er bent. Goedemorgen. Ja, een nieuw jaar, nieuwe kansen. Wij, wij hadden het net even over uh, dat ik ben ook vrijwilliger bij Pluspunt. En dat ik het altijd heel lastig vind om te vertellen als mensen vragen van uh, wat is Pluspunt. En uh, jij hebt dat mooi uitgedrukt. Jij zegt het is een brede welzijns, welzijnsinstelling in Zandvoort. Ja, dat, dat vond ik heel mooi. Ja, want je hebt daarnaast ook nog gespecialiseerde welzijnsinstellingen. Die zich bijvoorbeeld speciaal richten op een doelgroep jongeren of ouderen of... Uh, ja. op één soort methodiek of wat dan ook. Ja. Maar wij, wij zijn breed en dat betekent voor de hele bevolking van Zandvoort. Ja, en dat betekent dus ook eigenlijk dat, die, dat die, al die, die, die onderdelen zeg maar die bij jullie een plaatsje hebben... want zo, zo moet ik het gewoon zeggen, er, is, er, is heel veel, er gebeuren heel veel dingen bij jullie... en dat zijn natuurlijk ook welzijnsinstellingen die dus een plek hebben bij jullie... Ja. en daar hun spreekuur hebben. Maar ja, we zoeken voortdurend samenwerking... Want we hebben niet de illusie dat we als één instelling het even allemaal weten te boksen. Ja. En we, de uitgangspunt is ook verder dat we het samen met bewoners willen doen. Want ja, we willen onderdeel zijn van Zandvoort. Ja. En uh, ja, ons gaat Zandvoort te harten en we gaan ervan vanuit dat Zandvoort de stad ook hebben ja. en samen... De, het mooiste van maken. Ja, nou Het mooie is natuurlijk wel dat uh, sinds uh, kort de blauwe tram erbij betrokken is. En uh, ik, ik mag wel zeggen dat dat een groot succes is. Hè? Dat, ja. Er wordt heel veel gedaan daar. En mensen weten de plek daar steeds meer te vinden. Ook uh, ja. uh, van de blauwe tram. We zijn er erg blij mee. Dat kan ik me voorstellen. Maar goed. Um, we gaan het hebben over uh, wat jij hebt aangegeven op jouw uh, onderwerpen. De pluspuntkrant. Ja, begin januari is bij het eerste nummer van de Zandvoortse krant... is verspreid zo'n binneninvoegbijlage. Uh, Ik weet niet hoe je dat officieel katern moet noemen. Een inleggen. katern heet dat? Een heet katern heet dat een katern? Nou, nou, hij zit er gewoon bij in geniet. Het is niet ingelegd. Hij zit er gewoon bij in. En uh, die, die is er. Die is ook te raadplegen op de website van de Zandvoortse krant. En wij hebben nog een stapel losse katernen liggen. Dus als er nog belangstelling voor is... Kunnen, halen. Kan men die halen. En anders ook, kijk gewoon ook op onze website. Om een, voor, want het is wel heel veel inderdaad wat we ja, hebben. Het is heel zijn breed. We, dan wordt het een onoverzichtelijk geheel. Als we dat allemaal nu moeten behandelen. Nee, dat gaat dat niet denk worden. Ik niet hoe, hoe is het eigenlijk met ouderen en uh, internet? Gaat dat steeds beter? Nee. Nee, is, uh, dus, natuurlijk gaat het beter. Want iedereen uh, ja, die groeit ermee op. Hè? Want internet, hoe lang is dat al? 20, 25 jaar. Nou, en dan, uh, nu begint dat wel te komen. Maar er zijn altijd nog groepen ouderen die absoluut niets uh, daarvan moeten hebben. Ook geen idee hebben hoe het zit. Ook daar hebben we trouwens uh, cursussen en activiteiten voor. Om proberen om ja. mensen uh, ja. daarmee uh, te helpen. Want bankieren zonder internet worden al steeds moeilijker. Belastingbiljetten invullen zonder internet wordt ook heel lastig. Dus ja, um, vroeg of laat gaat iedereen er wel aan. Maar we hebben ook ouderen die bijvoorbeeld niet willen pinnen. Dus we hebben veel kasgeld, uh, krijgen we elke keer weer binnen. Breng hem ook elke keer snel weg, want we willen niet te veel in huis hebben. Maar ja. dat soort, uh, we, we, we passen ons aan aan, uh, aan de mensen. En de mensen hoeven zich wat minder aan te passen aan ons. Dus die mensen die niet met internet uh, nog overweg kunnen, die kunnen bij jullie de krant halen? Die kunnen bij ons de krant halen. Daar hebben we een, een mooie stapel van liggen. En, uh, en anders helpen we ze mee. Om te bij kijken. de Bali. Bij de Bali, uh. ja, Waar ik dan inderdaad uh, mag uh, werken af en toe ja. bij die Bali. En het is inderdaad, er komen nog steeds mensen aan de Bali die dus problemen hebben met bijvoorbeeld uh, het, het, uh, uh, het gebruik van hun iPad, maar ook hun telefoon. En dan ja. is er altijd wel een vrijwilliger ook die ze daarbij uh, kan helpen. Ja, dat willen we ook blijven doen. Ja, nou iedereen is, is dus uh, vrijwilliger, maar jullie hebben nog meer vrijwilligers nodig? Ja, we hebben er uh, nodig. Uh, met name ook in de blauwe tram hebben we uh, voor de receptie inderdaad zoeken we. En in, in Noord kunnen we ook altijd wel mensen gebruiken die, die dat graag willen gaan doen. Want het is, uh, ja, je hebt tien dagdelen waarin uh, je de balie wil bezetten. En als er eens een keer iemand uitvalt, zou het handig zijn als je er weer iemand bij kunt halen. En uh, ja, het is, uh, het is ontzettend leuk werk. Je ja. ziet van allerlei mensen zie je aan je voorbij komen. Je kunt mensen helpen. Uh, ja, het is... Uh het is heel dankbaar werk om, uh, om daar achter de balie mensen vooruit te kunnen helpen. Ja, als ik denk aan uh, werk achter de balie... dan denk ik, ja, een volledige dag sta je daar dan. Maar dat is dus niet zo? Nee, dat wordt per dag deel gedaan. Soms van een uur of negen tot een uur of één. En dan komt de volgende ploeg tot, uh, tot vijf uur. En er zit er iets van overdracht in. Je wordt ook begeleid. Er is altijd een beroepskracht aanwezig... Met waar je het op terug kunt vallen als je vragen hebt. En of, als je dingen niet weet. Of als je denkt van... Oeps, is, uh, wat, wat, wat is dit nou weer? Dus dat uh, daar proberen we wel zoveel mogelijk... Uh, ik vind het persoonlijk een veilig nest. Ja, als ik het zo dat mag is ook de bedoeling. Het moet ja. veilig zijn voor ja. iedereen. Vrijwilligers, bezoekers, moet het veilig zijn. Dat dus ja. willen we absoluut. Zo gaan we, we hebben ook een AED. We hebben mensen die BHV uh, doen. Um, ja, uh, goed. We proberen dat zo goed mogelijk... voor iedereen veilig te laten zijn. Ja, dus voor zo'n zo vrijwilliger, voor een dagteel... is het <coughs> maximaal vier uur dat je dan achter de balie staat. Ja, en als je meer wil, dan is het geen punt. Dat kan natuurlijk ook altijd, maar, maar wordt niet, je wordt er niet meteen een hele dag achter, uh, achter de balie ja. gezet. Maar vier uur is wel een beetje het minimum eigenlijk. Voor een dagdeel is wel het minimum ja, ja. en als daar wat problemen in zitten van even dat je even weg moet of wat dan ook, dat is altijd te overleggen. Maar het basisprincipe is uh, vier uur van, van negen tot één en van één tot vijf. Oké, okay, dus voor de balie, daar, daar zijn sowieso mensen voor nodig. Ja. Uh, de Schildersclub ja, we gaan uitbreiden met die de schildersclub. Die gaat ook op zondag actief worden. Twee, twee zondagen per maand. En daar zoeken we nog een vrijwilliger bij die het leuk vindt om daarbij te helpen. Te assisteren, mensen te, te begeleiden met ja, hoe, ze, hoe ze de boel klaar moeten zetten. Meedenken van is dit nou leuk of is dit nou niet leuk. Nou, dat, soort, dat soort activiteit moeten we aan denken. Omdat je dan ook echt een achtergrond hebben dat je kunt schilderen en tekenen of is het... Nou, je moet het leuk vinden, dat is het enige. Je, ja. je hoeft er echt geen kunstacademie te hebben gehad of zo. Nee, absoluut niet. Je moet het gewoon leuk vinden om uh, je met schilderen bezig te houden. En uh, ja, als er wat ruimte is, dan kun je zelf ook wat doen. Maar het is wel de bedoeling dat de deelnemers uh, ondersteund worden. Wat zijn de tijden dat dat uh, plaatsvindt, die schildersclub? Dan moet ik even opzoeken. Het is op. Uh, de eerste en de derde zondag van de maand, ja. dat had ik begrepen. Ja, en dan is dat uh, rond, eens even kijken. Uh, rond een uur of uh, in de middag, van half twee tot, tot vier is dat. Oh, nou, dat is een hele bescheiden tijd, dus. Ja. Ja. Want je, de, als je een paar uurtjes geschilderd hebt, dan is dat ook wel dan goed. Is dat ook genoeg. Ja. Dus je, moet, je gaat niet een hele dag uh, achter een schilders ezel zitten. Dat doe je niet zo gauw. Een echte kunstenaars die doet dat wel, die gaat dat de hele dag schilderen. Ja, maar, <laughs> <laughs> dit zijn echte zondagsschilders, Wat ja. is ja. ja. dit bedoeld? <laughs> huh? Maar goed. Ja. Nou, um, even kijken wat, wat we nog meer hebben. Uh, er staat in de krant: is er per ongeluk een, uh, een foutje gemaakt dat er een. Uh, een uh, aan de dag met je, aan de slag met je herstel. Dat, dat moet zijn een dinsdag en niet een woensdag. Verder staat in de kranten waar het over gaat. Het is een, een inloopcursus om uh, eens even rustig te kijken: van, uh, ja, uh, hoe kun je met, met psychische problemen omgaan? En uh, wat doe je daar nou precies aan? Wat, wat doe je met als je dat in je omgeving tegenkomt? Nou, Balie-vrijwilliger hebben we het al over gehad. En eh, we hebben ook omgekeerd eh, iets in Noord. Heeft iemand zich gemeld die vindt het erg leuk om te gaan schaken met, met anderen. En die biedt zich aan als vrijwilliger. Dus als er mensen zijn die het leuk vinden om te komen schaken, dan... Eh, dan zijn, is men welkom. Laat ze zich melden in Noord. En dan uh, kijken we gewoon wat, uh, wat daar de, de, de respons op is. En als er, er meer dan één mensen uh, zijn. Nou, misschien maken we daar wel een groepje van. Ja. Die mogelijkheid hebben we. Dat Leuk. Dat is het leuke om dat te doen. We hebben al biljarten. En dan doen we er nu ook een schakel bij. En we hebben... Handwerken, we hebben breien, we hebben van alles en nog wat. Ja. Dit is een, weer een nieuw, nieuw iets om te kijken. Je wordt niet lid van een schaakvereniging. Dat niveau wordt helemaal niet verwacht. Gewoon, je moet het leuk vinden om, om eens te, te kijken: van, is schaken wat voor mij? Nou, dat is een, een leuke iets om, om eens uit te proberen. Veel geduld heb je nodig. Is dat zo? Ja. Oké. Okay. Ik, ik, ik heb daar geen geduld voor. <laughs> nee, de, de, de lange en korte rokade en zo, dat soort uh, werk, dat vind ik, uh, dat moet je dan altijd even nadenken. Wanneer mag nou, ja. goed, dat ook alweer? Geen wordt... idee. Ik ben met Brits bezig, dat vind ik al heel ingewikkeld. <laughs> dus dat, Nou uh, ja, goed. Ja, oké. Okay. Nou, en dan hebben we nog een uh, laatste wat, we ook, wat ik wil noemen, want we hebben nog veel meer, maar ik moest een keuze maken. Uh, op 22 februari is er weer herstel het samen. Dat betekent dat je met je uh, spulletjes waar, uh, de, die met relatief makkelijk te repareren zijn, dat je naar, uh, naar noord toe kunt komen, naar uh, pluspunt. En dan uh, zijn er vrijwilligers die dan uh, mee helpen om dat te repareren. Als er een draadje los zit of een lampje kapot is of uh, wat dan ook. Er wordt gewoon gekeken. Uh, of dat zo snel mogelijk te repareren valt. En als er mensen zijn die het leuk vinden om te repareren, natuurlijk kunnen ze ook komen en zich melden. Van, ja, ik, uh, ik, dat, dat vind ik leuk om te doen: om een ja. strijkijzer te repareren. of een. Ja, noem maar eens wat op. Een, uh, uh, fietsen doen we wat minder, maar. Uh, <laughs> goed, kom het moet maar handzaam goed, het langs. naar binnen kunnen het komen. Het moet wel handzaam zijn. Ja, dat, dat, dat natuurlijk ja, wel. Ja, ja. Leuk. Als ik dan denk aan het repareren van spullen, uh, ja, dan heb je natuurlijk allerlei soorten reparaties in. Zoals een stekketje opnieuw aan een uh, mm. apparaat zetten, je tost die ijzer, er is ja. een stekketje losgegaan. Computers, er zijn natuurlijk steeds meer ouderen die hebben dus een wat oudere computer. Uh, ja. Ja, op een gegeven moment dan Christy, want dan uh, hebben ze weer wat binnengehaald en ze weten niet wat dat is, het moet hersteld worden. Daar hebben jullie ook uh, assistentie nou, voor? Zo, zo, zo, zo specifiek zijn we niet. We hebben wel uh, een inloop, spreek u één keer in de, in de maand... waarmee je met vragen kunt komen voor je computer. En dat is met name gericht op ouderen. Dat is vanuit SeniorWeb. Die, uh, die regelen dat voor ons. En die komen dan langs en als die zeggen van... nou, uh, ik, zou maar, ik zou hier niet meer wat aan laten doen... dan zeggen ze dat ook. Geven we advies, maar de echt repareren? Nee, dat doen ze niet. Harde dat... schijf eruit en bij het afval. Ja, nou, nee, maar goed, er zijn dat... natuurlijk wel connecties. Con con er zijn bedrijven voor die dat precies. Ja, en dat ja. weten zij, dus dan kunnen zij ja, ook verwijzen. Je kunt verwijzen en die weten adressen die niet onbetaalbaar zijn bijvoorbeeld. Dat soort. Ja, want het gevaar in uh, het niet repareren van een computer en hem bij het afval zetten... is dat uh, zo'n computer, die heeft natuurlijk een harde schijf. En, ja, ja, daar staat van alles daar op. Staat natuurlijk van alles op ja. En die moet je er altijd uithalen voordat je hem weggooit. Ja, of in ieder geval uh, zwaar laten bewerken. Maar... Ja, met een, met een hamer. Met een hamer of wat dan ook. <laughs> Ik zie ook nog dat er een workshop bloemsierkunst is in de blauwe tram. Ja, die is, uh, die is komende vrijdag, s middag, Vrijdagmiddag om twee uur. En dan is er ook nog, we beginnen ook weer met Bellycon, cursus, bellycon cursussen. En Bellycon dat is een mini trampoline waar, die bedoeld is om oefeningen op te doen met begeleiding van fysiotherapeuten. Om je wat zekerder te maken en een soort valpreventie levert dat op. Dus, dus op met name ook opgericht op wat ouderen die uh, ja, wat, wat zeker erop op hun benen willen gaan staan. Ik denk dat er heel veel ouderen zullen zijn die denken... ik op een trampoline kom op, zeg. Dat is, ja. dat is toch niet te doen? Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Dat ja. is niet het eerste waar je aan denkt. Dat, Precies. Dat, dat klopt. We hebben het nu al een aantal keren gedaan. En de ervaring zijn in ieder geval positief. En nogmaals, er zijn... Er is je hoeft een... er niet op te springen, hè? Dat is het verhaal. Nee, er zijn oefeningen voor... Uh, en als je denkt van ik wil uh, op een andere manier wat, wat doen. Dan zijn er uh, in Zandvoort ook mogelijkheden om op een uh, andere manier in beweging te komen. En valpreventie, en dan uh, valpreventie te, doen. te doen. Dus er zijn vele manieren. Maar blijf actief. Uh, dat is wel uh, het credo als je wat ouder wordt. Blijf mobiel. Ja, ik had even gekeken op jullie website. En een van de cursussen die mij uh, wat opviel. Dat is glas in lood maken. Ja. Dus al jaren. Nou, uh, uh, uh, uh, meld je aan. En, uh, en doe mee. Ik zou eens kijken of er nog ruimte is, want op de website kun je zien of je, of je in, kunt, in kunt haken. Uh, ja, Glas in lood, is nog. Uh, is, daar kun je nog op inhaken. Er staat op Ons op de website onderaan een, uh, een rubriekje dat heet Lopende cursussen. En u kunt nog meedoen. Nou, en daar, uh, daar staat hij uh, nog bij. Ja. Ik heb hem hier voor me staan, openstaan. Ik zal erover nadenken, Albert. <laughs> nou, je bent van harte welkom. En, uh... Laat maar weten. Ja. Maar ik neem aan dat dat uh, een, geen grote projecten worden. Zeg maar een enorm, het wordt geen kerkraam. Nee. Uh, dat bedoel ik. Maar meer zeg maar, uh, wat kleinere dingetjes. Ja. Uh, die, uh, want uh, er is een periode geweest. Ja, prachtig. Dat, dat glas in lood uh, heel uh, hip was ook. Hè. Ja. Dus, uh, heel veel mensen hebben dat als een soort extra versiering voor hun voor raam, raam. Uh, hangen. En ja. ik moet zeggen, het is ook heel erg mooi. Een historisch huis stijgt in waarde met glas in lood. Absoluut. <laughs> ja. Dat is zo. En er zijn heel wat oude huizen in Zandvoort, dus. Is... Ja. Oké. Okay. Goed. Nou, uh, Albert, uh, zijn er nog dingen die je kwijt wil, dat je zegt van, nou, dat moet ik eigenlijk nog even zeggen. Um, gaan we niet afsluiten. Heel, niet, niet, niet heel specifiek, maar als mensen uh, zijn die iets van vrijwilligerswerk willen gaan doen, aarzel niet en uh, meld je, kom, meld je, kom even langs, even sfeerproeven of het wat is. Uh, er is altijd een plekje om vrijwilligerswerk te gaan doen en. Als je denkt zoals met schaken. Iemand denkt van ik heb een hobby en die wil ik graag dat, delen. Dat, delen, dat ja. andere mensen ook wat willen. Nou, aarzel niet. Kom langs en meld je. En uh, dan gaan we gewoon kijken van wat... Uh, en dat kan dus bij de Vlemingsstraat 55 in Noord. Maar dat kan of ook, uh, ook hier bij de Blauwe Tram in het centrum. Bij de bibliotheek is dat. Ja. Eingang bij de bibliotheek. Goed. Nou, dankjewel voor je komst. Graag en uh, graag tot de volgende keer. Oké, okay, dankjewel. Cor, dankjewel. wat heb jij bedacht voor muziek? Ja, wat heb ik bedacht voor muziek? Dan moet ik even snel naar mijn lijstje, want dat weet ik al niet meer. Eh, dat is het nummer van Ancora en we zullen haar ooit vinden. Dat is een prachtig nummer. Moet we zo meteen even luisteren. Oké, okay, we luisteren. Dankjewel, al. 2018. In Saint-Malo. Ik zag op de kade een meisje heel alleen. Ze wilde varen. En ze zocht geluk. En ze vroeg indringend. Mag ik met jullie mee?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 We zullen haar ooit vinden. Zij is de moeite waard, al blijft ons niets verstaan. We zullen. Below. Op de kade een meisje heel alleen. En dat was het nummer uh, Ancora met We Zullen Haar Ooit Vinden. Ik vind het een prachtig nummer. Irene moest even kijken en die denkt van, hé, hey, ik uh, ken dat niet. Onbekend. Meneer Meijer, die tegenover ons zit, inmiddels aangeschoven, die denkt, ja, lijkt wel een beetje bluf. <laughs> ja, goede Goedemorgen, goede ja, Goedemorgen. Het is ook wel een filosofische titel. We Zullen Haar Ooit Vinden. Ja. Wie weet. Ja. Wie weet vinden ik zit er nog over na te denken ja. hoe je dat allemaal kunt interpreteren. Maar uh, dat ga ik uh, ja. in de loop van de dag nog <laughs> eens verder doen. Ja, een vrouwelijke burgemeester misschien <laughs> <laughs> in de toekomst. Um, misschien wordt het een vrouw. Dat zou mooi zijn. Of ja. zo, joh. Nee, Meijer, u bent uh, aangeschoven voor uh, een onderwerp. Uh, wat een beetje uh, ja, wat klachten had veroorzaakt in het uh, verleden. Dat gaat om minder vuurwerk en een voorstel ja. om legaal vuurwerk buiten de jaarwisseling. om wat in te dammen. Is daar echt zoveel klachten over geweest? Nou, het, het lastige vind ik met uh, vuurwerk is dat uh, het gebeurt vaak op tijdstippen... Uh, waarop mensen net in hun eerste slaap zijn. En uh, daarmee is het gewoon heel vervelend. En ik heb ook uh, tot twee keer toe in de raad gezegd... dat dit, dit vuurwerk wat je vaak op die tijdstippen hebt... dat is uh, niet professioneel vuurwerk. En in Nederland is het al sinds mensenheugen is zo... dat je consumentenvuurwerk, want daar hebben we het over... maar dan illegaal, mag je alleen maar met auto nieuw afsteken. Ja. Dus dan kun je als gemeente op je kop gaan staan. Je kunt van alles stoer in je regelingen doen. Maar het is al lang landelijk verboden. Dus dat is symboolpolitiek, daar moet je niet aan werken. Nou, dat snapt de raad ook wel. Maar wat we hier met het voorstel hebben beoogd... is het professionele vuurwerk. Wat, um, nou, tussen de vijf en tien keer per jaar wordt gedaan, nog iets meer uh, te duiden van dit zijn dan de richtlijnen. Want je wilt uh, in ons dynamische dorp ook die mogelijkheden daarvoor openhouden, maar ook een zekere begrenzing aangeven. Het verleden laat zien overigens dat de professionele bedrijven die dat doen, daar gewoon goed mee omgaan. Het, het, uh, het is echt niet schering en inslag, het echte professionele vuurwerk. En een voorbeeld daarvan, uh, dat was een paar jaar geleden, ik dacht twee jaar geleden, was Holland Casino uh, landelijk bestond 40 jaar. Nou, dat vieren ze natuurlijk in Zandvoort, want wij zijn het oudste casino van Nederland. En dat vuurwerk, dat noemen ze de categorie professioneel. Dat kost ook een klap geld, ja. dus daar zit ook een natuurlijke begrenzing in. Maar waar je hier veel last van hebt, is gewoon op het strand of in het dorp mensen die een feestje hebben en dan denken, nou, we steken even wat vuurpijlen af. Dat het probleem daarvan is in mijn optiek dat daar altijd een eindknal aan zit. En die eindknal is eigenlijk het vervelende van het hele vuurwerk. Bij het feestje of het vuurwerk? Nou nee, het vuurwerk. Ja. Uh, dat, dat zou kunnen, zo goed heb ik er nog nooit in die zin naar geluisterd. Maar je, je ziet, elk vuurwerk heeft een, een intensiteit, niet alleen in licht. Een mooi vuurwerk is vooral licht maar een intensiteit in geluid. Ja. En dan hangt het er vanaf van de persoon die dat verzamelt... waar de balans ligt. Maar iedereen snapt dat vuurwerk... meestal pas na een uur of elf, twaalf wordt afgestoken. Want dan is het de kans op dat het donker is het grootst. En het effect het grootst. Ja, we zijn ook allemaal jong geweest, denk ik. Maar nogmaals, dat vuurwerk kun je dus niet uh, beregelen... omdat dat gewoon te pas en te onpas wordt gedaan. Ook daarvan is ons beeld dat dat gelukkig relatief beperkt is. Het is geen dagelijks werk. Het nee. is ook geen wekelijks werk. Nee. Maar zoals ik in het begin zei. Op het moment dat je net in je eerste slaap ligt. En je schrikt je gewoon uh, nou, een hoedje. Dat is gewoon vervelend. Dus ik heb tegen de raad gezegd. Dit is voor het professionele vuurwerk Een richtlijn waaraan ze zich moeten gaan houden. En dat... Illegale vuurwerk ga kijken of ik daar ook met bijvoorbeeld de strandpachtersvereniging. Een groot aantal van hen heeft namelijk al in hun voorwaarden als ze een feest uh, geven. Gewoon letterlijk gezegd vuurwerk verboden. Let op, wij willen dit niet. En dat kan je nog versterken. Zo kunnen we dat ook in het dorp met elkaar doen. En dan nog heb je een aantal keren dat het toch gebeurt omdat je niet iedereen kan bereiken. En de pakkans van... Uh, het dan iemand een bekeuring geven... die is relatief laag. Want we hebben in Nederland een rechtsstelsel... en dat zegt... Dat degene die dat ziet... dat is politie of handhaving... die moet het ook zien. Dat jij dat hebt ontstoken. En dat is een belangrijke waarde. Maar het effect daarvan is dat die pakkans laag is. Want je wilt niet dat als u en ik daar staan... en wij spreken ook... en dat dan een, iemand zegt... nou, meneer Draaier... ik zag u het doen... Ja. Maar ik dus, niet, zeg ik dan. Precies. Dus dan moet, dat stelsel moet goed intact blijven. Ja. En dat betekent dat je dan minder makkelijk iemand die het werkelijk doet aan kunt pakken. Maar die waarde dat niet iemand ten onrechte wordt aangepakt, die moet echt heel goed in, in de lucht blijven. ja. Maar waar zit nou het verschil? Dat als we dan uh, het einde van het jaar zijn. En we steken dan uh, massaal allemaal vuurwerk af. Hè? Dat mag dan. Er dus zijn heel, ja. heel, uh, heel restricties hangen eraan. Ja. Tussen die en die periode en, en die en die uren. Dan mag je dat doen. En als iemand dan in april, mei, juni uh, vuurpijlen wil afsteken. Dan is dat geen probleem. Nee, dat mag niet. Het is allemaal verboden. Behoudens op die wat is het, 36 uur meen ik. Rond oud en Nieuw, Of 24 uur is dat. In dat vak mag het. En daarbuiten niet. Dan gaat het over consumentenvuurwerk. Professioneel vuurwerk, dat staat gedefinieerd in het voorstel. Dat is minimaal 20 kilo, noem het maar op. Dat is nu strak gereguleerd tot de donderdag en de vrijdag of bij evenementen. Ja. Maar de klachten zitten naar mijn stellige overtuiging in het illegale vuurwerk. Die, die maken ook meer lawaai en die maken die klappen. Ja, nou dat, dat zou kunnen. Ja, dat is wat. wat ja. Ik wil daar ben Je ziet ik ook van wakker geschrokken een, het, zeg maar ja. een aantal keren. Je ziet het illegale vuurwerk ook wat zwaarder worden. Dat hoor ik ook terug van de politie, ook rond Autoneuw. Ja, dat, dat dat is een tendens. En ondanks dat het verboden is, komt het wel Nederland binnen. Ja. ja, want ik weet dat je gaat naar de Aldi toe in Duitsland en daar heb je een hele gangpad vol en dan kun je alles kopen wat je maar wil in augustus. Het zou kunnen, ja. De tijden ja. dat ik vuurwerk heb gekocht liggen achter mij. Nou, <laughs> ik kan niet dan zeggen dan. dat ik het nooit heb ge, uh, ja, ja, nog buiten natuurlijk. de tijden heb gedaan in Nederland, ja. maar dat was allemaal wel, uh, zoals ik het nu vergelijk met de zware hoeveelheden, was het denken, nou, dat was allemaal wel erg bescheiden. Ja. En maar goed ook. Er zijn dus, uh, dit is een onderwerp wat een, een overlast veroorzaakt. Ja. Maar er zijn natuurlijk nog meer onderwerpen in Zandvoort die uh, overlast uh, veroorzaken. Zoals een vertrekkende burgemeester. <lacht> nou ja, ik weet niet of mensen dat als overlast zien. De, die... <lacht> nee, uh, wat ik dan bedoelde te vragen is uh, eigenlijk de uh, andere onderwerpen... zoals een, een, een wielrenners peloton die in de zomermaanden met hoge snelheid over de Nou, in de, de, in de, de winter, winter ook staat. hoor. In de winter ook, Ja, ja. zeker. En dan luidt ik wel eens roepend van... Uh, ja, aan de kant, aan de kant, ik moet er door. Of uh, motoren die dan gezellig uit Amsterdam met z'n dertig komen... Met gesaboteerde yep. uitlaat die de hele boel uh, van de terrastafeltjes af laten trillen. En nog even lekker gras geven bij Café Duf. Ja, die je dan ook in je maag voelt. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Um, zijn, zijn daar ook mogelijkheden voor om daar wat aan te doen? Of, uh, of ik ga even met die laatste beginnen. Uh, die, die motoren... Dat is landelijke wetgeving. Dat maakt dingen al ingewikkelder. Dus wij zijn wel vorig jaar nagegaan in hoeverre dat te beïnvloeden is. En ik weet inmiddels dat daar landelijk op de achtergrond over nagedacht wordt hoe je een aantal motoren nog iets strakker in de regeling kunt zetten. Dat betekent dat ze bij aflevering een ander geluid produceren dan nu. Uh, je hebt een aantal motoren die, dat is gewoon uh, wettelijk toegestaan, dat ze een redelijk zwaar geluid mogen produceren. Ja, dat dat hoort ook een beetje bij het imago van sommige type motoren. Dan is het aan de gebruiker om daar verstandig mee om te gaan, zeg ik altijd. Nou, daar wordt landelijk over nagedacht. Want die klachten zijn niet uniek verzand voor Zandvoort, maar die gelden voor heel Nederland. Verder uh, is... In de week gelegd ook vorig jaar bij de politie, en dat is ook op initiatief van onder meer Zandwoord gebeurd, om te kijken of we een speciale geluidmeter kunnen aanschaffen als politie, en die dan steekproefsgewijs door de hele eenheid Noord-Holland, dat is onze politie-eenheid, wordt ingezet. Het voordeel daarvan is dat je een paar mannen voor kunt opleiden. Die hebben die specialistische kennis. En die kunnen ook op specifieke dagen... want daar moet je het vooral doen. De pas en te onpas. En een soort vliegende brigade metingen gaan doen. En dan een soort hit en run. Want je moet het niet voorspelbaar doen in dit soort zaken. Ja, is het klaar. Maar wij weten in Zandvoort redelijk wanneer het bij ons uh, het bezoek is. En daarmee ga je uitstralen als eenheid. Jongens, we zijn er klaar mee. En ja... Als we de kans krijgen, dan ga je ook op de bon. En dan is er niet alleen een bon, maar ook kijken... als er toevallig aan die motor is gemodificeerd... pakken we dat gelijk mee. Ja, want dat, dat doen is fitbehandeling. Dat ja. is het hele probleem. Die uitlaten, daar, daar boren ze gaatjes in. Dat zou kunnen, maar dus, dus moet die getest worden. <lacht> eerst, wat is het geluid? Ja. En dan vervolgens hou je, hem, hou je hem aan. En dan zeg je, nou meneer, gefeliciteerd. U heeft een bon uh, voor een geluidovertreding. En we gaan nog even kijken wat er verder... misschien nog aan uw motor anders is dan wij willen. En dat noemen we dan een fitbehandeling. Nou, en als je dat door die eenheid Noord-Holland... consequent gaat doen, gaat dat... Dan weten ze hebben. dat. Dan weten ze ja, dat. Ja, klopt. Dan krijg je hooguit nog een paar jaar een beetje een kat-en-muisspel. Nou, dat is ook op zich wel aardig. Daar hou ik ze op zich wel van. Dus dan moet je soms wat kaas neerleggen. En dan kijken van niet uh, beter. Ja. Maar dat is een kwestie van lange adem. Ja. En ik ben blij dat de politie nu uh, dat ook gaat doen. Ja, het is echt soms... Want je moet het echt als eenheid, politie-eenheid Noord-Holland oppakken. Want als wij het hier gaan doen, dan popt hij in Haarlem op. Of hij popt in Zaanstad op. Of wat dan ook. Dus dat is symptoombestrijding. Ja. En dat werkt niet. Ja. Dus dat, dat is op dat punt dat is ook het enige wat we op dit moment kunnen doen. Verder kun je er niks aan doen. Het dus gewoon, ik, ik kan het niet simpeler zeggen... Ja, dus niet omdat het het ik geldt ik niet ook wil. voor brommers, hè? niet alleen ja. maar de, de motoren, ja. maar het zijn brommers ook. Uh, sommige brommers maken ook een uh, ja. behoorlijk geluid. En vooral als de jongelui s'avonds uh, gezellig met groepjes uh, door de straten heen gaan, op pad naar hun uitgaansgelegenheid, ja. dan willen ze nog wel eens... Uh... Mijn beeld is overigens dat dat de laatste jaren ietsjes minder aan het worden is. Maar... Het is, het is wat je hoort. Ja. Nou, en dan dus, terug naar de wielrenners. Ja. Of was dat nu uw vraag? Uh... Nou ja, er zijn nieuwe regels. Dan komen mogelijk nieuwe regels voor vuurwerk. Uh, mogelijk ja. nieuwe regels voor uh, motoren. En dan mogelijk ook nieuwe regels voor wielpelotons. Nou, nou, bij bij motoren heb te ik niet, maken. hoop ik landelijk. Maar ik denk dat de huidige regels misschien ons al met een slimmere aanpak... ...en iets meer uitdagend proberen de grenzen op te zoeken, ook gaan helpen. En dat, dat is ook wat ik bij politie merk, dus dat is mooi. En bij, bij de wielrenners, ja, uh, ik, ik zou daar geen regels voor willen hebben... ...dat je maximaal met z'n tweeën naast elkaar mag fietsen... Uh, ...dat je maximaal met drie man achter elkaar mag fietsen... Uh, want het zijn uh, de uitwassen. Ik hoor, ik zie namelijk twee dingen daar. Dat klopt. Ja, ja. En en die uitwassen, die zijn hoogst irritant. Je schrikt gewoon, uh, of je krijgt een grote mond, terwijl je van de prins geen kwaad weet. Zo simpel is het. Je loopt op het oversteekpad. Ja. boven aan de zeestraat. Bijvoorbeeld. Uh, boven aan de kerkstraat, ja. Ja. ja, al dat soort dingen. Maar dat heeft te maken met hoe gunnen we elkaar ruimte. En uh, het enige wat je daaraan kan beïnvloeden als het echt gevaarlijk is en uh, onze handhaver is in de buurt, dat die het kan aanpakken. Nou, dat gaat, gaat de komende jaren zeker gebeuren omdat we een versterkte handhavingscapaciteit hebben. En die gaan we ook veel meer op excessen in de openbare ruimte zoals dit inzetten. Het tweede is als politie het toevallig ziet en de politieman concludeert dit is een gevaar voor de openbare orde of de veiligheid. Dan heeft hij ook een artikel om te zeggen ik ga een bom pakken. Moet hij wel die groep kunnen aanhouden. Ja, ik wil, ik wil, ik wil. Of een paar mensen van die groep. Uh, want hij moet ook prioriteren. Wat is belangrijk op dat moment. Als er ergens anders net wat belangrijkers is. Ja dan is het heel vervelend. Maar dan heeft hij dat wat belangrijker is gewoon te doen. Ja. Want dat mag je van die professionals verwachten. Ja. Dus dat, dat zal de zoektocht zijn. En ik, ik kom ook situaties tegen. Waarin ik gewoon normaal word gewaarschuwd. En dan wordt er achter me groepen. Let op we komen eraan. Let u even op. Ja. En dat vind ik ook, dat is prima. Nou, het is, kijk, ik vind ook geen probleem dat als je een groep ziet aankomen... en ik moet oversteken... dan heb ik er geen problemen mee om even een pas in te houden... Ja. en ze ja. te laten gaan en dan over te steken. Ja. Want uh, ik moet ook zeggen dat heel veel voetgangers... die nemen hun recht. En dat is ook niet altijd plezierig. dat is het niet doen. goed. Het, mag, het nee, staat vind niet ik in ook de wet. Het nee. ja, is verstandig en het mag ook. Uh, en ook dat zijn weer de uitzonderingen daarop. Ja. En ik... Uh, op het moment dat zo'n uh, fietsersgroep zich realiseert... goh, we hebben iemand laten schrikken... dan kun je ook zeggen, dan stapt er één af en zegt sorry. Ja, precies. Uh, dit of onhandig roep sorry. Gedaan. Is ook al of roep wat. Of sorry. Ja. Dat gaat voor de beleving. Hoe respectvol wil je met elkaar omgaan? Dat is veel waardevoller. Want als ik dat hoor, dan denk ik van oké... Okay, het was niet een opzet. Prima, kan gebeuren. kan ja, ja, je weer verder. Ja. In plaats van dat die irritatie blijft stapelen... want dan raakt die bij mij ook een keer vol zo'n emmer... met de tiende keer en dan heb je de neiging om even dwars te gaan liggen. Ja schiet allemaal niet op. Ja, maar... Ja. Weet je, We zondagochtend, als het heel rustig is... Hè, het is tussen 9 en 10, zie je heel veel groepen gaan... en dan denk ik, prima, lekker. Ja. Die zijn goed bezig, die zijn gezond bezig. Ja. Laat ze lekker gaan. En dan wacht ik even tot ze voorbij zijn... en dan steek ik over. Geen enkel punt. Een uur lang? De, de, de liefde Een uur lang zelfs? Nou, zoveel mensen ja. zijn het er niet, hoor. Oké. Okay. Dat ze een uur erover doen. Nee, nee, maar gedurende ja. tijd. Ochtends vroeg zie je op zondagochtend ja. vaak uh, hele groepen met elkaar uh, fietsen. Ja. En ik heb dan alleen maar bewondering. Want dan denk ik, nou jongens, goed bezig. Hartstikke, hartstikke, goed. hartstikke gezond ja. uh, uh, zijn ja. Ja. jullie bezig. Uh, ga lekker je gang. En, en we, het is natuurlijk een waanzinnig mooi gebied hier. hè? Ja. Dat, uh, iedereen wil naartoe. Iedereen wil ervan genieten. Ja. Dat, het, dat is, het is, ook ook is ook prima. Maar het gevaar vind ik. Ingewikkelder. Dat, dat, uh, dat ze zich uh, soms niet realiseren... dat ze door hun snelheid ook slecht zichtbaar zijn. Want ja. als jij een bocht om moet... of je moet, zeg maar, kijken... je kijkt naar rechts en je ziet niets aankomen... en je moet een straat in... dan heb je dus bijna een fietser op je auto... omdat ze zo hard aankomen... Ja. dat je dat dus niet kunt zien. Da ja, ja. Daar zit Eens. De, de, de, de snelheid. De 30 kilometer zon, daar houden ze daar zich, houden ze niet zich zeker niet aan. Nee, dat klopt. Maar goed... Meneer Meijer, u zat voor het afsteken van uh, professionele vuurpijlen. Maar dat ging er met name over de overlast die dat veroorzaakt. We betrekken er wat andere onderwerpen bij. Ja. Maar <laughs> um, eigenlijk hebben die dezelfde rode lijn, dat heeft u gewoon goed gezien. Ja. En dat gaat er over uh, hoe gaan we respectvol met elkaar om. Um, dan moet ik er altijd wel altijd, heb ik altijd in mijn achterhoofd van ja, die, die mensen die wonen aan de kust um, in Zandvoort, in een toeristendorp. Ja, dan kun je dat soort dingen toch wel een beetje verwachten. Maar juist die mensen die aan de kust gaan wonen, die gaan klagen. Um, mijn of ervaring dat is dat de veerkracht van onze inwoners, uh, daar ben ik, uh, daar word ik nog met een zekere regelmaat door verrast hoe goed die is. En wat mensen uh, vooral irriteert is als er een soort repeterend effect lijkt te ontstaan. Ja. En dat snap ik. Uh, en daar mag ook aandacht voor zijn. Ook wel met die context dat je niet alles kunt oplossen. Want er is een balans. Wij zijn een dynamisch dorp. We zijn een toeristisch dorp. Zeker. En zeker in het seizoen zie ik die veerkracht nog veel meer toenemen. Uh, want dat kun je aan objectieve cijfers ook zien. Dat onze inwoners dat gewoon goed doen. Ja. Maar op een gegeven moment is daar soms ook de emmer vol. En het heeft met uh, een subjectieve beleving te maken. De een kan meer incasseren dan de ander. En dat is iets persoonlijks, dat is een gegeven bijna. Daar kun je geen criteria op vaststellen, maar daar moet je vooral wel even begrip voor hebben. Dus een regel bijvoorbeeld dat de laatste zondag van de maand ik worden gestoken in de zomermaanden? Zou een optie kunnen zijn? Als dat ertoe lijkt dat in alle andere maanden dat niet gebeurt, zou ik het gelijk omarmen. Ja. Want dan weet iedereen waar hij aan toe is. Het gaat hier ja. ook om verwachtingen. Ja, dat was mijn volgende vraag. Ja. Daarmee heb je dan inderdaad uh, een verwachting van... nou, het is de laatste ronde van de maand. En, en dan kunnen dus mensen me die daar gevoelig voor zijn... andere maatregelen ja. nemen. Zo simpel is het. Ja. Alleen ik heb niet de illusie... dat dat gaat lukken. <laughs> dat dat gaat lukken. Wij moeten stoppen, ja. Cor. Anders dan krijgen we ruzie met onze volgende gast. Meneer Meijer, dank ja. u wel dat u geweest bent. En voor de uitleg. Graag gedaan. En, uh, over dat andere onderwerp gaan we het nog wel een keer hebben, denk ik. Wij graag een keer terug. Goed. Goed weekend. Dank u wel. <klaars>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 We zijn uh, terug naar Sting, hè? Ja. Love is the seventh wave. Ja, heerlijk. Bij ons uh, zitten Tineke en uh, Gina. En uh, jullie gaan uh, in uh, de Amsterdam Beach Hotel op zondag, dus morgen dus, hè? Ja. Om 7 uur uh, tot tien uur s avonds. Uh, ja, een borrel. De inspiratieborrel. Hoe moet ik het noemen? Kom een beetje dichterbij zitten, dan kunnen we je goed horen. Ja, het is een uh, borrel om het. Uh... Nieuwe jaar goed te beginnen dachten wij. Hoe leuk is dat? Uh, mensen wat inzichten mee te geven, weer lekker in contact te komen met jezelf, uh, gezelligheid, uh, even elkaar weer ontmoeten en uh, inspiratie opdoen. Hoe ga je dat doen in 2019? En wat, wat jij gaat een tarot reading doen. Ja. En, en dat is natuurlijk geen, je bent geen glazen bol voorspeller, maar uh, dat geeft vaak wel een klein beetje een, een directie van. Hè? een handvat van wat je misschien zou kunnen doen? Ja, absoluut. Uh, de tarot symboliseert zeg maar het leven. Uh, dat is een, uh, een spel en het gaat eigenlijk allemaal over symbolen. Uh, ik gebruik tarotkaarten, maar ook orakelkaarten. En orakelkaarten die zeggen weer wat over onze karaktereigenschappen. Dus het is heel leuk om daar kennis mee te maken, want er hangt natuurlijk echt wel een raar sfeertje omheen. Weet je helemaal, als je dat soms hoort en ziet, uh, vreemde verhalen. Dus hoe leuk is dat om dat gewoon eens te gaan ervaren? Je trekt dat zelf te bekijt. laten zien dat het het niet zweverig is. Precies, dat het gewoon... eigenlijk heel leuk is. En ja, weet je... mensen die daar sceptisch over zijn, die kunnen het... gewoon toeval noemen. Dat vinden ja. wij ook helemaal niet. Is ook, goed. is ook goed. Ja, ja want ik, ik, er hangt... een beetje een mystiek sfeertje, er hangt er een beetje, ja. een beetje... omheen, van ja, het is een beetje onbekend en zo. Degene die die kaarten legt, die weet natuurlijk precies... wat die kaarten betekenen. Ja. En jou als... als bezoeker wordt dat dan uitgelegd wat dat betekent. Ja. Maar stel nou dat jij zou... tarotkaarten kaarten leggen en Tien... die zou tarotkaarten kaarten leggen en ik kom eerst bij jou... en dan bij Tien... Zijn dan die kaarten hetzelfde of is het weer totaal anders? Nou, uh, wat Want het is... Want dat wordt vaak gezegd van ja, maar dat is toevallig. Oh, ja, ja nou, wat het eigenlijk is, wij werken allemaal met energie. En dat is eigenlijk wat het is. En of dat nou is met kaarten of met voetreflex, uh, wat er ook gedaan wordt. Het gaat eigenlijk allemaal. We zijn gevoelige mensen die dus iemand anders zijn energie uitlezen. En dan trekken de mensen dan een kaart waar al een tekst op staat. Hè. Dus dat verzinnen wij dan niet. En wij helpen de mensen dan interpreteren hoe dat eigenlijk op hun slaat. Weet je, dus als jij bijvoorbeeld een, bijvoorbeeld een kaart zou trekken van goh, er is thuis wat aan de hand. Dan kan ik zeggen, nou goh, ben je bezig aan verhuizen? Of is er iemand ziek, die wordt weer beter? En dan weet jij wat er aan de hand is. En dan kan jij zeggen, nou dat is dan heel toevallig. Ook. Dat is toevallig. Ja. En dan kom je bij bijvoorbeeld Tineke en die zegt natuurlijk hetzelfde, want het hangt in jouw energie. En dan wel weer op haar eigen manier, hoe zij dat dan uitlegt. Ja, want ik probeer nu te achterhalen hoe dat dan werkt. Dus, dus mijn energie, mijn aura, mijn andere uitstraling die ik dan blijkbaar heb, die zijn van invloed op de kaarten die jij trekt. Ja, nou ik zal een voorbeeld geven. Als iemand heel erg zagrijnig is of boos is en die loopt voorbij ons, zonder dat diegene wat zegt, dan zien we dat tegenwoordig. Oh, die is boos. En dan hoeft die niet eens wat te zeggen. Dat zien we, toch? Als gewoon als mensen. Dat hebben niks met spelen. Dat, dat kan iedereen zien. zien. Dat kan iedereen ja, zien. Of absoluut. heel vrolijk. Hetzelfde. Nou, uh, die emotie om zeg maar heel zwart-wit voorbeeld te geven, dat is wat wij uh, wat verder uitdiepen. Mag ik er ook wat over zeggen? Ja, Zo, Tuurlijk. Uh, zoals het bij mij gaat, zeg maar. Dichterbij. Ja, ja. dichterbij de microfoon. Het, dan, voor mij scheid ik meteen uh, de, de mens. We hebben allemaal een mensdeel. En, en we hebben een, zo noem het maar een zielendeel of een kern of een essentie. En dat zijn eigenlijk twee verschillen. En wat als, ik doe niet kaarten, want bij mij gaat het in één keer rechtdoor uh, de ziel in. Maar als ik, als ik dus een kaart zou leggen, dan zou ik eigenlijk ook wat, wat Gina zegt, maar tegelijk zou ik dat verhaal van het mensdeel. Van de ervaringen van het mensdeel. Zeg maar even helemaal juist opzij gooien. Om te laten zien wie diegene dan, dan is. En daarvandaan ja, is dat dus een soort weten en heel simpel. En dan begrijpt ook die ander het heel erg makkelijk. Maar, maar je hebt denk ik ook wel een bepaalde gevoeligheid nodig. Hè? Zeker. Uh, in, openheid. in de openheid en, ja. en ook in hoe iemand zeg maar een uitstraling heeft, want ik denk dat de meeste mensen wel als ze iemand ontmoeten en die geeft je een hand, dan kun je soms denken van God, dat is een prettig ja, mens, ja, En, maar en dat of voel je van, dus wow, die heeft het even niet naar zijn zin, want dan, dan zie je of je voelt iets aan iemand. Ja. Van die die die is niet oké okay, of die ja. he, dat dat maar dat heeft dat iedereen. Graag. Alleen bij de ene is het iets meer ontwikkeld dan bij de andere. Dat dat kun je ook ontwikkelen ja. volgens mij. Iedereen ja, dat, heeft dat het gevoel alleen... Maar dat moet je eerst bij jezelf doen. Precies. Want dat is wat zee, wij bij... natuurlijk gedaan Juist. hebben. Wij zijn helemaal... Ons, we houden onszelf open. Tenminste, dat doe ik. Ja. Ik hou mijn hart wagenwijd open. Om dat te voelen. Ja. Dus als iemand boos aanvoelt... Dat is dan het mensdeel. En dan zie ik dus in één keer die prachtige kern van die persoon. En dan zeg ik, kijk eens wie ja, je ja, echt precies, bent. Wow. Precies. Ja, precies. Ja, dat is heel ja. mooi inderdaad. Um, wat, wat ik ook zie staan is Human Design sessie. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is van Monique. Het is een soort een vorm van astrologie. Dus aan de hand van je geboortetijd uh, is er, blijk, Ja, dat is ook weer een methode. Daar kan je dus uitrekenen uh, op het tijdstip uh, wat er allemaal van toepassing is. Welke ouders of dingen, symptomen openstaan. En waar dan je karaktereigenschappen vandaan komen. Dat is heel erg leuk. Want het is heel herkenbaar. Het is echt heel leuk. Ja. ja, ooit. Vroeger heb ik dat ook wel gedaan. En toen had, daar had ik echt wat aan. Want dan, dan, dan word je in een bepaald uh, ka karakterachtig iets yeah. gezet. En dan herken je jezelf. Yeah. Bijvoorbeeld bij mij was het uh, projector. En wat ik nog herinner is... dat zijn mensen die dan precies... zeg maar, zich kunnen focussen... Op, precies ja. op één ding. Nou, toen dacht ik, dat is nou precies wat ik doe. Ik, ik focus, focus me op de ziel van, van de ander. Op de kern van de ander. Ja. En dan laat ik me nergens door afleiden. En dat is dan bijvoorbeeld typisch... wat bij mij past. En ja. bij, bij jou zal er misschien wat anders zijn. Ja. En zo heeft iedereen. Dat je denkt, oh, wauw, dat ga ik vergroten. Ja. Het, is Het is heel herkenbaar. Het is een heel mooie... Jullie maken me wel nieuwsgierig. Ik zeg vaak dat ik ergens naartoe ga, maar het komt meestal nooit. Want ik heb geen tijd. Maar uh, het is zondagavond. Meestal heb ik zondagavond wel tijd. Iedereen is er wel ja, ik, ik zou dat heel graag willen, maar ik heb uh, een eetafspraak zondagavond. Ah, okay. Anders was ik er zeker wel Ik ben ook bij, uh, bij Gina al geweest voor een uh, reading. Ja. En uh, ik moet je zeggen, dat hè, ik, ik had een goede connectie met jou en... Uh, Oh, ik moet zeggen, de dingen waar we toen over hebben gehad... daarvan dacht ik, nou ja, oké. Okay. <lacht> Natuurlijk, het zou fijn zijn en zo, maar kan je zeggen... dat zal ik je straks vertellen. <lacht> het is allemaal goed gekomen. Leuk. Ja, goed om dus. te horen. Ja. ja, dat is altijd heel fijn om te horen. En soms heeft het ook even tijd nodig om, uh, om, om in te dalen. Hè? Want het is ja. soms ook heel confronterend. Net zoals wat Tineke zegt, je gaat net even wat dieper... En dan denken die mensen, ja, maar daar ben ik helemaal niet mee bezig. Of dat zou ik wel willen, maar hoe dan? Ja, en dat kan je ze dan uitleggen. En dat is... Het blijft natuurlijk uh, geen, geen glazen bol verhaal. Nee, zeker, hè? Want dat is niet. dat is wat ik toch wel wil zeggen. Want ik, ik hoor ook om me heen, hè, die mensen die ja. dat zeggen. van uh, ja, nou ja, oké, okay, weet je. De... Die denkt zeker dat ze in een glazen bolletje alles kan ja. zien. Maar ja, in feite is ze heeft zelfs. het alleen maar met jou te maken. Absoluut. Met degene die tegenover je zit. Ja. En ja. Het, het is de bedoeling dat jullie die persoon zeg maar, een beetje open krijgen. Ja. Of in ieder geval naar zichzelf laten naar kijken. Zichzelf kijken. Ja, en als je is. naar jezelf kan kijken, ja. en dan en durf krijg je dat. Precies. Precies dat en dat het is. veilig is. En dat is bij jullie veilig. Ja. En ik denk dat dat. Ja, gezegd en dat is ook wat worden. we graag ja. willen laten zien. Weet je, dat je de mensen in kwestie ziet. Je voelt het ook. En dan kan je zelf een keuze maken. Van goh, dat voelt. Ik, weet je, mensen hebben ook vragen. We kunnen ook uh, vaak bijna wel alle vragen goed beantwoorden. Hè, en dan voelt het ook veilig. Weet je, want soms zijn ze sceptisch omdat ze het gewoon niet zo goed begrijpen. En als je het ze dan ja. uitlegt, dan zeggen ze: Oh, maar dat is inderdaad uh, leuk. Ja, maar het, ik vind het ook wel leuk om te zeggen. Want uiteindelijk, jullie zien ons nu, zijn wij Spirituele types, uh, waar die je in zou kaderen als zweverig. We zijn juist niet zweverig. Lijkt me niet, nee. Wij zijn juist heel aard. Omdat wij dus onszelf kennen. En daarom kunnen wij de mensen ook zo. Uh, lacherig, ja. naar ze spreken, spontaan. Uh. In het verleden zijn er natuurlijk vaak uh, uh, bepaalde mensen die zich dan ja, we hebben nog heel kort tijd oh, waar we gaan ja. <laughs> die, die zeg maar zich in een bepaalde verpakking uh, stoppen hè, en, ja. en, en zich dan presenteren en dan is het natuurlijk ja, dan, dan denk je van oh, daar uh, da, da, da, da moeten we niks mee doen. Ja, het, het is bijna, even terug, bijna. Het, is, het is zondag, dus morgen. Zondagmorgen van 7 tot, 7, 7 tot 10? Van 7 tot 10 s'avonds? Ja, van 7 tot 11. Dus we hebben nog een uurtje een langer, erbij. mensen. Morgenavond, dus, gaan In hier het 7 Amsterdam Beach Hotel. Ja. Dank voor jullie komst. Gratis Drijf. entree. Nog Gratis even erbij zeggen. En dan hebben we ook nog binnen. wat prijzen. dus dat is ook leuk. Doe het op Facebook, even checken. En dan kunnen jullie het allemaal nalezen. Dank jullie wel. gaan jullie we... has broken like the first morn